Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Groningen zijn 40 portiekwoningen ontruimd... omdat er een gevaarlijke concentratie gas is gemeten. Netbeheerder Enexis ontdekte buiten een gaslek. Uit metingen door de brievenbus bleek dat er ook binnen veel gas was gelekt. Een bewoonster is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners moeten nog een paar uur buiten wachten... omdat eerst het gas afgesloten wordt. Daarna kunnen monteurs het lek dichten en moeten de woningen geventileerd worden. De brandweer gaat uit van een technisch mankement hulporganisatie Save the Children stelt 25.000 euro beschikbaar... voor noodhulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het geld wordt onder meer gebruikt om de kinderen een veilig onderkomen te geven. De hulporganisatie maakt zich zorgen dat de kinderen worden uitgebuit of ziektes oplopen. Van het geld worden tentzeilen en voedsel gekocht. Een zelfmoordterrorist heeft vanmorgen een aanslag gepleegd... op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Zeker vier mensen zijn omgekomen en er zijn 15 gewonden... De man reed met zijn auto met explosieven de hoofdingang van het vliegveld binnen. De bommen gingen af en er ontstond een vuurzee. De explosie komt na een reeks van bloedige aanslagen door de taliban de afgelopen dagen. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Justitie in Duitsland verdenkt twee journalisten niet langer van landverraad. De journalisten hadden delen van documenten van de binnenlandse veiligheidsdienst op internet gezet. Ze schreven over plannen van de veiligheidsdienst om het toezicht op internet uit te breiden. De verdenking leidde in Duitsland tot veel ophef, de persvrijheid zou in het geding zijn. Volgens het OM hebben de journalisten zich gebaseerd op geheime informatie, maar pleegden ze geen landverraad. Het weer in het oost is het grijs en valt er wat regen, in de rest van het land droog en af en toe zon. Het is 20 tot 24 graden. Morgen droog en periodes met zon, dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.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 geschreven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 Nou, het zijn Het zal maar even gezegd worden. Ja, ja stukje. Weinig eh, weinig stukje, weinig. Brigitte Kaandorp. Oh. Wel lekker hoor. Over de. Over de liefde, wou ik zeggen. Ja, ik bedoel. Uh, het is trouw, dat wil ik er toch even bij zeggen bij dit nummer. Dit is eigenlijk mijn allermoeilijkste nummer. Het klinkt heel eenvoudig. Maar de moeilijkheid zit hem hierin dat ik toch moet zorgen dat ik niemand persoonlijk aankijk. Ik hoop dat dat gelukt is. Nee, dat zou vervelend zijn dat iemand helemaal na een huis ging. Dat hij. Die... Ik dacht dat ik hem bedoelde of haar, het kan tegenwoordig allemaal. Nou, eh, um, uh, ja. You are a big city living, girlfriend like even men does. Until your sidechick called you up, saying she might be pregnant. Now you're alone and crying, inside just slowly dying. Cause magic might just got your key. That's how you know you. You spend every paycheck The IRS, your new best friend That's how you know you fucked up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 Up, grabbing the check every dinner, showing out to your girlfriend, best friends, just so they could wish they was with ya. You ain't wanna hit the club, but the pressure got you out trying to get a table in a picture. Everybody Snapchat pictures, but ain't nobody trying to drop on a liquor. Nah, nah, I've been getting so twisted, tied up. Bye bye, think we should leave after I pay, but you forgot to save cash for the valet. Nico en Vins. Ik zou je willen vragen, het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. En dit is veel leuker. Gert van Neem en Meen. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe.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 Ik zou je willen kooien en nog geleidelijk kondooien, maar ik weet niet. Hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet waar hij weet niet hoe. Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Lucht stelen bouwen en dan was je nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh, oh. Van Meen was dat. Winnaar van, een, uh, van de beste singer-songwriter van Nederland. Maar daar komt niet dit liedje uit. Want dit liedje dat uh, komt uit een commercial. Jawel. Maar het is wel leuk. Het is natuurlijk een oud liedje van Benny, Benny Nijman. Dat weet je natuurlijk allemaal wel. En uh, ja, van Benny Nijman. En, en die heeft er een liedje mee gehad. En nu heeft deze man het helemaal opnieuw leuk en aardig en weet ik wat iets meer. Hij heeft dat is, uh, is Het Is He? trouwens een van de weinige keren dat ik een koffer echt leuker vind dan het origineel. Het is ja. zo'n gezellig zomerliedje. Ja. ja. Dan heb jij volkomen gelijk, in Dolly. Mooi, dank je. Je hebt er verstand van. Dat hoor ik hoor. <hijne koffie> je hebt er verstand van. Ik hoor het dan. <hijne> Nieuws uit Zandvoort van onze razende reporter Joop van Es, junior. Zou die er zijn? Hij is er. Blijf. Hoor maar, hoor is maar. maar. Is dan hebben we Joop. <laughs> ja. God, heb uh, ik uh, uh, jouw Joop. tijd niet gezien, man. Zit je al die jaar al die tijd? Gelukkig nee, gemaakt. <laughs> we hebben elkaar niet gesproken de hele tijd, moet je dan zeggen. Oh, is dat zo? Ja, ja. Ja, nou, dat klopt nou. ook. Ook al drie weken niet, op vrijdag. Ruud, Ruud ziet alles, ja, hoor. Dat hoor. weet je wel, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja schandalig. Ja, we zijn nog steeds in het Zandvoorts, hoor. Oh, je bent er nog steeds. <laughs> ja, ja, ja, ja. Okay. En weer uh, veel waar, beleefd, het weekend, joh. Nou ja, waar ik, waar ik ontzettend van genoten heb, is natuurlijk ja? het Jazz Behind the Beach. Makkelijk zat. Jij ja, bent uh, er geweest. Ik ben benieuwd doen. hoe het was. Ja, Vertel ja, eens. Ja, ja, ja. Nou, het was uh, in ieder geval begon het al vrijdag. Ja. Met de uh, Jazz Behind the Bar en... ...tweetal Sanfordse uh, uh, horeca ...en uh, dat ja. zijn dan Bram Boon en uh, Ron Brouwer... ...Bram Boon van de Jenks... ...en uh, Ron Brouwer van Lauren Hardy... Ja. ...die hebben dat gewoon gesnapt... Hè? Die, die, ...die snappen wat Ton Aresje wil... ...Ton Aresje wil de sfeer... ...van het oude Just Behind the Beach... ...terug hebben die we... ...in de jaren tachtig hebben gehad... Ja, want op een gegeven moment is dat flink vervormd geraakt, hè? Ja, en niet er... alleen vervormd, maar het is ook een beetje in, in het verdomhoekje hoekje geraakt. Want ja. er waren steeds minder mensen. En dat is, was natuurlijk, denk ik, weer het gevolg van hetgeen dat, dat, dat er geen echte jazz meer werd uh, gemaakt. Nee, precies. Het ja. Nou goed, uh, Aris heeft het er goed opgepakt. En die twee heren ook trouwens. Want... Uh, Vrijdag stond er bij uh, Bram Boon, een ontzettend goede jazzband. Jazz So Combo van de zangeres Ketten van de Hurk. En uh, ja, die speelde heerlijke muziek. Uh, easy listening, maar ook op tempo... Uh... Muziek. Het was gewoon genieten. Het, het weer was natuurlijk ook uitermate perfect daarvoor. En, en ja, het, het hele plein zat gewoon vol met mensen die heerlijk zaten te genieten van, mm. van alles wat wat uh, te bieden had. Mooi. Uh, uh, uh, ja, tenminste, uh, de Youngs Saloon dan. Hè? We ja. hebben we het niet over de aan de linkerkant. <laughs> Goed. <laughs> <laughs> bijna alles, bijna alles wat, wat ze te bieden hebben. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, en, en, en Ron Brouwer, ja, die had Martijn Schok en die kan bij mij. Ja, rollen, nee, wat, wat een piano virtuoos is dat, hè? Jongen, jongen, jongen. Eh, zoals zijn vingers, ja, ik heb dan, ik, ik, ik schrijf dan in de komende krant. Vliegenslucht, zijn vingers de toetsen. Ja, je kan en, ze, en, ze niet en, volgen. Ja. Ik heb een keer dat achter die plan. man gezeten terwijl die aan het spelen was, maar je kan die ja. vingers echt niet volgen. Dat, dat ja, gaat zo oh, snel. Ik vind het uh, eigenlijk een uh, uitstekende opvolger van, van artiesten als uh, Jaap Dekker en Rob Hoek. Ja, uh, absoluut. Uh, grandioos werd die man uh, en ik heb hem gelukkig al een examenverkeer mogen zien. Niet alleen. Uh, uh, in Zandvoort, ook elders. Mm -hmm. die, die maar ja, die is een die die kanje ervaren. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Nou, ja en natuurlijk heel, heel bijzonder dat, dat die gewoon dan in die, in die haltestraat bij ons aan het spelen is. Hè? En dat je daar dan uh, naar kan luisteren en dat mag zien. Nou ja, hij, hij, komt, hij komt graag uh, binnen Zandvoort. Hij ja. heeft ook een keertje met uh, bijvoorbeeld met uh, met de Logans Blues Band heeft hij ook een keer meegespeeld. Ja, de Logans Blues Band hebben ze meegespeeld. En ja. dat was ook schitterend gewoon. Geweldig. Ik heb hem bij Aarzen ja. gezien. Ik heb hem op het strand die ja. keren gezien. Ik heb hem ja. mogen, al mogen horen en luisteren en uh, zien. Het uh, was, was geweldig. Ja. Niet daarvan. Uh, ja. Nou is het toevallig ook nog een van de stijlen muziek die, die ik uh, super vind. Maar goed, dat, uh, dat is niet uh, belangrijk, mijn, mijn mening daarover. Maar ik, ik vind wel dat hij uh, echt geweldige uh, muziek maakt. Ja, helemaal eens. Uh, ja, dan hebben we de zaterdag. En de zaterdag... dat, uh, ja, dat moet dan... Uh, voortaan weer de, de... jazz behind the beach... Gaan gebeuren gaan worden. Ja. Uh, Ton die, uh, die... die organiseert dat namens... het Zandvoorts uh, evenementenplatform. Uh, dat gaat... Ja, hij zegt dat. Ik mag daar nog niet, verder niet over uitweiden. Volgens mij ja, gaat het anders. Ja. Het blijft in ieder geval wel op het raad. Ja. Het blijft één podium. Maar de programmering van, van al die muziekfestivals... die gaan, gaan anders worden. De, het bestuur van de stamford promotie uh, gaat anders worden. De Sandford evenementenplatform moet ik zeggen. Gaat anders worden. Dat zijn dingen die komen later aan bod... Lopig heeft hij, denk ik, nu een hele goede, goede format gehad... Van, van, uh, ...zoals het uh, Jazz Behind the Beast eruit gaat zien. Kwalitatief uitstekende muziek. Goede muzikanten, echt waar. En wat ik een uitvinding vond, dat was de Pauze Act... Uh, ...die hij verzonnen had door een, uh, een Dixieland Orkest... ...op het uh, plein te zetten, maar dan ja. in de muziektent... Ja. ...zodat de mensen die naar de, de grote tent keken, de grote podium keken... zich om gingen draaien om uh, die dixieland muziek te kunnen aanschouwen en horen... En dan de, de, de medewerkers heel snel de setup van, van, van, uh, van het podium kunnen gaan veranderen. Uitstekende fonds vond ja, ja. het, het was ook een heerlijke, ja, echt, echt een zalige uh, muziek die gemaakt werd. Uh, onze, onze grote uh, vriend en medestrijder voor een beter wereld, Peter de Boer, die deed bijvoorbeeld mee op zijn drums. Ja, wat, wat kan hij anders, maar hij speelt geweldig drums. Ja. Nou, die was het dan ook. En, uh, ik denk dat menigeen op vrijdagavond of zaterdagavond een uitstekende avond heeft gehad daar. Met, met kwalitatief normaal prima muziek. Echt waar. Ik ja. de van was grandioos. Het, het, het tribute to Oscar Pietersen had misschien nog een beetje meer Oscar Petersen muziek mogen hebben. Maar ook uh, de laatste groep was uh, geweldig. Uh, en dan uh, hadden we op zondag hadden we nog iets. En dat hoort dan niet bij Jazz Behind the Bees. De stijl wel, de stijlmuziek, maar niet Just Behind the Beach. Dat moest ik uit, uitdrukkelijk erbij zetten van Arissen. Want bij Beach Club uh, daar deed uh, uh, speelde Greg met zijn mainstream jazz combo. Jazzmuziek, puur zong, maar uh, het is uh, de, de, de eigenaar, Robin Molena, is geen lid van het Zandvoort Evenementenplatform En valt dus daarom niet onder uh, Jazz Behind the beat. Hetzelfde is het geval met Rob Petersen en, en uh, Brie van Eijg van Het Wapen. Die hadden uh, gistermiddag uh, vanaf vijf uur hadden ze Louis Schuurman of, ja. of Papa Luigi ja. uh, en Amici hadden ze spelen. Heerlijke muziek. Geweldig. Was druk ook. Goed bezocht. En ook bij, bij, uh, bij Beats was het goed bezocht. Mm -hmm. en, en het was heerlijke muziek. Het was genieten voor de Zandvoorters, maar ook voor de gasten van Zandvoort ja. die uh, ja, echt uh, achter de persansen gaven daar. Ja. Het was gewoon een Dolly. Mooi, mooi. Nou, we hebben dus weer een prachtig weekend achter de rug. Ik heb genoten ja, ik denk het wel. Het van het weer laatste opsteken. vuurwerk op het strand om half elf. Ja, daar ben ik niet ja. bij geweest. Nee, daar was ik weer bij. Dat was weer okay. erg leuk om, uh, om mee te maken. Had ik mijn kleinzoon beloofd. Dus daar zijn we gaan ja, ja. zitten met z'n tweetjes. Jezus, laat naar zijn bed? Ja, dat mag. Het is vakantie. Het was oh, zaterdag. Ja. En uh, ja... Als je dat liggend ja, in raar, je bed maar. hoort als klein jongetje, dan wil je daar graag bij zijn, toch? Ik weet het niet. Zo zijn ja, kleine jongetjes minuut. volgens mij. Oh, oh denk het. zou kunnen, zou kunnen. Goed. Nou, het, was, uh, het ja. was een goed weekend voor Zandvoort, denk ik. Leuk. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt dat je weer even verslag hebt willen doen van alles wat ja. we hebben mogen horen en ja, zien het weekend. Oké, okay, ja. man. Nou, ik hoop en, dat we elkaar volgende week weer horen en dat je dan weer veel mooie verhalen bij je hebt. Ja, veel mooie indrukken. He? Goed. Wij doen ons best. Oké, okay, Joop, Goed. Ontzettend Ruud, bedankt. Dolly, <laughs> tot gaan weer. Voor het telefoontje en Joep. we spreken elkaar. Oké, okay, vast en zeker. Dag dag. Doei. Dag joop. Doei. De, master, de Nederlandse Master of Boogie Woogie. En dat blijf ik altijd zo eeuwig zeggen. En er zijn heel veel nieuwe Boogie Woogie pianisten. En uh, het is net wat ik net hoorde van zijn vingers vliegen over de toets heen. Ja, maar dat is de essentie niet jongens. Het gaat niet alleen om zoveel mogelijk noten in, in, in een paar seconden te proppen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je zoals dit wat Rob Hoeken doet... gewoon een stuk goed spelen, mooi spelen... En, en, het zou ook zo, oorspronkelijk mogelijk spelen. Wat u hoorde was, was de Honky Tonk Train Blues. Uh, oorspronkelijk geschreven door Mead Lux Lewis, een hele oude jongen uit de jaren twintig, ah, jaren 30. en ja, Rob speelt het zoals het stukje gespeeld moet worden Ja, dat is Rob, maar Martijn speelt weer op zijn manier en die speelt ja, ook erg goed hoor Ja, maar heel veel moderne pianisten en, en ik merk dat ik merk dat, uh, ik merk dat ook bij gitaristen uh, het gaat meer om de techniek dan om de muziek en het gaat erom dat ze, dat ze op een fantastische manier op een enorme snelheid uh, allerlei noten in een seconde proppen maar dat is de essentie niet. Dat is echt de essentie niet. En het is toch ja. gerust wel mooi geweest. Want dan daar gaat het niet om. Geweldig, ja. Ja, maar ja, goed. Weet je. Ik zeg dat nou een keer gewoon. Kijk. Mensen zijn vaak geïmponeerd door het feit dat het snel gaat. En dat er heel veel gebeurt. He, dat, dat er ontzettend veel noten zijn. En, die, en inderdaad wat je zegt. De toetsen, die, vliegen, die vingers vliegen over die toets heen. Je kunt vaak veel mooiere muziek maken. Als je niet zoveel snelle noten speelt. En gewoon heel subtiel. En daar zijn een aantal hele fantastische voorbeelden van. Maar goed, uh, dat, is mijn, dat is mijn mening erover. Dus uh, dat maakt verder ook niet uit. Uh, wat betreft Jazz Behind the Beach... ik denk gewoon dat als je het terug wil brengen zoals het ooit was... 30, 40 jaar geleden, dat kan niet meer. Want het publiek is totaal veranderd. En dat zie je aan alle festivals in de hele wereld. Nou, he he. nou, is het eruit? <laughs> ja. Nou ja, we gaan het zien. Uh, uh, Ton doet enorm zijn best om het weer terug te brengen. En uh, we zullen zien uh, hoe het zich gaat ontwikkelen. Ryan Shaw. It's getting better. It gets better. Better, better. Get better, better. Nou, we doen nog één plaatje dol en dan uh, doen we het nieuws. Want je was die allemaal klaar. Het allemaal zo zenuw. Nee, maakt niet uit. Nou, ik doe, <laughs> nog één, ik doe nog één plaatje. Jericho van Bertolf. dat was dan uh, Jericho van uh, Bertolf. Heel mooi liedje trouwens. Um, ja, kom maar dat maandag is het. Ik ben niet meer gewend hoor. Maandag, maar vrijdag. Mag <lacht> niet, kring. Um, <lacht> nou, we doen het nog maar even met de oude tunes. Want ik heb die nieuwe nog niet. Dus uh, Hier is het nieuws met Dolly.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 Bij een alcoholcontrole vrijdagavond tussen 8 uur en kwart voor twee s'nachts op de zeeweg in Overveen werd bij in totaal 681 bestuurders een blaastest afgenomen. Zeven bestuurders kwamen, hadden meer gedronken dan is toegestaan en twee van de zeven drankrijders waren beginnend bestuurders en hadden de voor hen geldende alcohollimiet van 0,2 promil overschreden.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 De feestweek, in is, uh, Zandpoort, sorry. de feestweek in Zandpoort is niet erg vrolijk afgelopen. Een uh, meisje was onwel geworden... en daarbij uh, uh, verzamelde zich politie wachtend op een ambulance. En rond die politiepost verzamelde zich vervolgens een grote groep mensen... die zich bemoeiden met de medische behandeling en die hinderde daardoor de hulpverlening. Tegelijkertijd werd er gemeld dat een vrouw mishandeld was... waarop een verdachte werd aangewezen. Toen deze man uh, uh, gearresteerd ging worden, verzette hij zich hevig. Inmiddels was daarbij een menigte die zich had uitgebreid... naar 300 man verzameld en die gingen zich daar weer mee bemoeien...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 Agenten hebben in totaal zeven aanhoudingen verricht. Van de zeven aangehouden verdachten zitten er op dit moment nog zes vast. Zij worden in verzekering gesteld. De politie doet verder onderzoek en verwacht de komende dagen... meer verdachten buiten hete daad te kunnen aanhouden... wegens openlijk geweld, ambtsbelemmering, verstoring van de openbare orde... en mishandeling. Eén agent heeft aangifte gedaan wegens poging tot doodslag.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 Een wielrenner is zondagavond op de Emma-brug in Botsing gekomen met een auto. De man raakte hierbij gewond. Rond zes uur wilde de automobilist vanaf de Leidse Vaart afslaan naar de Emma-brug... maar zag daarbij de wielrenner over het hoofd. Een botsing was het gevolg waarbij de fietser ten val kwam. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen... De gewonde wielrenner is door de ambulancebroeders behandeld aan zijn verwondingen. En de man is vervolgens samen met zijn racefiets met de ambulance meegenomen. Tot zover het regionale nieuws van het afgelopen weekend. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 En er staat een zwakke wind overwegend uit een zuidwestelijke richting. Zover het weerbericht. Met zo'n The sun from Axwell and Russell. Yeah. Zo. En dat nummer heette The Sun Is Shining. Jawel. Ja, van de week uh, toevallig gisteren op uh, Nostalgie net een hele leuke documentaire over Bob Marley gezien. Ik denk, nou, dan ga ik nog eens even een liedje van hem draaien. Could You Be Loved, dit is Bob Marley. Met Bob Marley en de Wailers. In de Wailers. Legendarische band. De man is natuurlijk ook te vroeg aan zijn gekomen, helaas. Maar ja, goed. Alles wat hij in zijn leven gebruikt en geslikt heeft, is het niet helemaal verwonderlijk. Maar hij was uh, heel ernstig ziek. had uh, kanker door zijn hele lijf heen, geloof ik. Uh, als ik het goed uh, begrepen heb. In ieder geval is het wel een artiest die heel veel invloed heeft gehad. En die de reggae-muziek natuurlijk uh, internationaal gemaakt heeft. Dat kunnen we toch wel stellen. Could you be loved? Dat was op eh, Nostalgie net. Het is toch wel een leuke zender af en toe. Dat was om een prachtige documentaire te zien over Bob Marley. En met name over het album The Best of Bob Marley, The Legend. Album dat we ook wel eens in de, in de vinieljaren gedraaid hebben. Ja, dat hebben we wel eens gedaan. Ja, is Deze week geen vinieljaren trouwens, hè, dat u dat even weet. Want uh, we hebben het druk met andere zaken even. En uh, vandaar dat we een weekje overslaan. Maar volgende week dan zijn we er gewoon weer. Do this, Jackson 5. Nou, de Jackson 5, in de eerste grote hit. die In 1969 dacht ik zoiets. En het heet I Want You Back. Ik wil je terug. Nou, oké, okay, dat mag. Maar uh, ja, Michael komt niet meer terug hoor. Kan je wel vergeten. Nou, nog één plaatje. En dan is het gebeurd voor vandaag. Nou, laten we dus uitgaan met Rob de Nijs. Ja, ik vind Dolly ook mooi. Het werd zomer.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 Ja, voor het eerst in zijn leven. Nou, sorry Rob, maar het liedje heb je gezongen toen ik in de jaren 25 was. En toen waren het er al 24 zomers geweest hoor. Maar goed, <lacht> maar goed maakt niet uit. Uh, ja. ik, vind, ik vind de persiflage van koot en wel leuker, eigenlijk. <lacht> maar goed, wie ben ik. Uh, het zit erop, Bol, voor vandaag. Ja, we hebben het weer gehad. Nou, beetje, een beetje tegenslag, inderdaad. Links en rechts. Ja. Maar het is zomaar weer gewoon twee uur geworden. Hè. Dat ja, wordt het altijd al nog gezellig weer. Oh, dat is geen stress, jongen. Hoor. <laughs> Computers die niet willen wat ik wil en zo. Maar goed, ja, het draait ja. weer. En, uh, we gaan eruit. Morgen ben ik er weer samen met, uh, met Inca. In In heet het ook weer? Inca. Ja. Inca Drommel. Inca -In Drommel. Ja. In -Kadromo. In -Kadromo. ja. Ja, dus, en ze is niet van de Inka's. Maar, nee, het is met een m, mm, hè. Oh, mm, mm, oh, van Marie. Oh, Imka. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, morgen dus met Imka samen en uh, tussen twaalf en twee. En uh, de rest van de week doet Charlotte. Dus ik wens u een uh, fijne maandag en tot morgen. Tot, uh, tot uh, donderdag voor mij. Ja. ja.